Van het NOS-journaal. Een Russisch stel dat naar Nederland is gevlucht. en hier gevoelige informatie gaf over de aanslag op vlucht MH17. wordt teruggestuurd naar Rusland, meldt de volkskrant. De vrouw van het stel deelde de informatie twee jaar na aankomst in Nederland. met het Joint Investigation Team. Dat was nadat hun asielverzoek was afgewezen. en het onderzoeksteam een nieuwe getuigenoproep deed. De migratiedienst IND vindt dat de informatie over MH17... direct na aankomst in Nederland had moeten delen, schrijft de krant. En dat is een van de oorzaken dat hun asielaanvragen werden afgewezen. De Chinese president Xi heeft een bezoek gebracht aan Tibet. Hij liet zich er op bezoekjes aan infrastructuurprojecten... een boeddhistisch klooster en het voormalige paleis van de Dalai Lama... begroeten door een zwaaiende menigte en buigende monniken. De laatste keer dat een Chinese staatshoofd het gebied bezocht was 30 jaar geleden. Het bezoek valt samen met de 70-jarige verjaardag van de Chinese inval in Tibet. Peking blijft erbij dat het land destijds werd bevrijd. De broer van Peter R. de Vries hoopt dat er in Amsterdam een straat naar de vermoorde misdaadsjournalist wordt genoemd. De afgelopen dagen werd op sociale media het idee geopperd om de Lange Leidse dwarsstraat, waar de Vries werd neergeschoten, naar hem te vernoemen. De kans erop blijkt klein, het is ongebruikelijk iemand kort na het overlijden te eren. En bovendien leidt het omdopen van een straat tot veel papierwerk voor instanties en bewoners.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. Zomerheef. Zomerheef. Ja, zomer, dit. dit is de zomer van ZFM. Met nu. Toebak leeft. It's a moment of hope. Yes, it is very different from what all of us had imagined. Yes, het is toch wel even anders dan je verwacht had. Maar ik geef het allemaal niet. We gaan er toch iets leuks van maken. Het is Toebak leeft. fijne dat aan aanstaan. En uh, ik ben even op zoek naar mijn muziekje, maar uh, die hoor ik nog niet helemaal. Kom zo, denk ik wel. Goedemorgen. Goed, goedemorgen. Deze sportieve weekend, hè? Want we gaan. Ze zijn nog volop bezig, hè? Waar, ja, met, uh, met uh, de. Ja, boogschieten zag ik al. En roeien. De Olympische Vist Spelen. Je, tijdens de opening, zo wat, volgens mij. Oké. Okay. Ja, wat een saaie opening. Ja, ik heb ook eens zitten kijken. Ik snapte niet helemaal. Het, het poppetje had al die. Um, Noem je een uh, bleempje ging uitbeelden, weet je? Dat poppetje weer gezien? Dat, een, dat een poppetje en die ging geven met uh, dan zo staan. Een boogschiet, dan ging hij als voetballer staan. Ze gingen ging weer als zwemmer doen. Ze ging je helemaal op zijn kop staan. Ze ging je hmm. een wielrennen na doen. Ja, de, ja, ja. Ik vond het een beetje raar. Ik vond het apart. Ja. Ik denk, wat een Bij, werk. Het cameraploegje vond ik dan wel aardig. Maar, ja. maar ergens ook als ik denk van ja, ja... Ja. <nog> ja. De Japanners die hebben ook niet echt humor in zo, volgens mij. Nou, ik weet niet. Die en rare poppetjes. Ja, op een gegeven moment deden de, ze ook meer. Um, denken. Oh ja, ze deden, corona deden ze nou. Op de grond liggend. En, ja, ja, en de ja. sporters die allemaal geïsoleerd aan het sporten waren, was oh. ook wel mooi ja, weergegeven? Dus ja, ja, dat, dat was waar. Dat ja. vond ik wel weer grappig om, om te weer te zien. Ik, ik hoop wel heel erg dat volgend jaar dat we weer ergens een grand opening hebben, weet je wel. Dat, dat zal wel mooi zijn. Oh, de, wat, ja, het is gewoon niet leuk zo eigenlijk. Maar nee. ja, het is wel goed dat ze het gewoon doen, maar het blijft toch raar dat ze het dan gewoon 2020 blijven noemen. Ja, dat vond ik ook wel. Dat apart. denk ik echt van, waarom? Twintig, twintig, doe gewoon mee. En dan gewoon over drie jaar de volgende dan, in plaats van over ik vier jaar. Ik denk het jaar. wel. Ja, dat lijkt me wel. Hè? Ja, dat was wel... Ja, en het maf is dat ze ook die mondkapjes... Mondkapje, Bij zo'n spreekgestoelte dat ze even gewoon zijn mondkapje op haken. Ik denk, ja, volgens mij deden ze nergens anders ook. Maar nu ze het wel allemaal mondkapjes echt een signaal gewoon. Ja, ik denk dat, uh, dat je in ieder geval als je terugkijkt... Ja? dat je ziet van, oh ja, toen was er corona. Ja, ja. dat is echt wel het idee. Nou goed, we dus zijn even een plaatje. Ja. Menseneren.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 for you Het is een moeilijke tijd om het bij elkaar te houden. Ja, je moet het elke keer uit elkaar sturen. Niet te dicht bij elkaar. Maar goed, al die sporters leven natuurlijk allemaal in een bubbel. Och, ik vind het altijd wel vervelend is nou echt, als je de radio aanzet. Ik luister ook altijd naar, naar een zender waar ze alleen maar nieuws hebben. Ah. En die zijn toch sport... Ja, dat is ook niet... Ik, ik vind het al fijn dat de Tour de France afgelopen is. Ach! Maar ja, wie heeft er nou gewonnen? Het uh, is ook zo'n naam die niet bij mij op mijn Netflix blijft staan. Ik heb het helemaal geskipt. Ik weet wel dat die ene gast die uh, nooit mee wilde doen... dat hij uh, toen een paar keer een gele trui had. Ja? Van, van Poel of zo. Ja. Maar die, uh, maar die is dan uiteindelijk als 16e geëindigd of zo. Maar dat, toch, Nederland is toch wel relatief. Ik, ik denk, gisteren, kijk even, weet je wel. Oké. Okay. Ja... Ja, dat ja, is nou allemaal, allemaal gedoe, hè? Ja, yeah, Orange Skyline trouwens een beetje uit, uh, die, uh, ontdekt werd in, negen, in 2013 uh, in Groningen natuurlijk het talent uh, award hebben ze gekregen. Grote stappen hebben gemaakt. Pas alleen is even teruggekomen, maar ook nog uh, op, op hebben getreden in het voorprogramma van Kensington. Wat mij beter kunnen omdraaien. Kensington, ons voorprogramma, en daarna Orange Skyline. Kensington is met die man met die ontzettende, altijd een hele moeilijke stem heeft. En ook niet te verstaan is wat hij zingt. Hij heeft zoveel pijn ook altijd, die man van Kensington. Heel vreselijk, gewoon... Oh. Ja, goed. Je hoort het al niet mijn favoriete muziek. Goed. Nee, ik hoor het. Ja, goed. Het is Toebak Leeft op uh, de radio vandaag. Het is zonnig. Kom deze kant op. Ja, het is gelukkig uh, mooi weer. En ja. het zou wel, wel aardig gaan regenen dit weekend. Maar nou ja, laat maar. Laat maar. Het, uh, ik, ik, denk, ik denk gewoon dat het misschien wel weer meevalt. Oké. Okay. Oh, daar je baris. hebt nog een beetje een trauma met al uh, dat regen. Nou ja, vroeger wel. Maar nu is het zo van, nou ja, je wacht gewoon tot de regen voorbij is. En dan ga je naar buiten. Oké, okay, wacht Even ja. nog even proberen. Nee, nu ik het gewoon het zijn. Wie weet helpt het. Je weet het niet. Precies. niet. Wist niet. Dan blijft het heel zonnig. De, he de hele tijd. Hoop ik dan maar. Goed. Je hebt alweer rare dingen opgeduikeld. Hier. Nou nu eentje toevallig. Want ja? uh, uh, er is een meneer die is 77. Jess Wassenaar heet hij. Hij woont in een uh, Nee nee sorry. Ja. Jawel. Leeuwarden. Ja. En uh, die wist niet dat het hem overkwam. Want zij kreeg van zijn kinderen een spaarvarken met zijn naam, geboortedatum en geboorteplaats erop... afkomstig uit 1943. En hij wist dus helemaal niet van het bestaan van die spaarpot af. Oh. En hij zegt, ja, hij moet daar wel mee mij slaan. Je, je, je kan mij niet uh, wijsmaken dat er op dezelfde dag in Sneek... iemand geboren is met dezelfde naam. Maar ik heb mijn ouders nooit over gehoord en het blijft echt een raadsel. Oh, okay. Het enige dat niet klopt is de spelling van die naam, want officieel heet hij ja. Jetse Jan, maar hier staat ja. Jetsen met een S. Ja, oké. Okay. Nee, ik snap en, het al. Het is waarschijnlijk klaar, Waarschijnlijk is ook. het. Nou, nee, maar ik denk waarschijnlijk dat hij gemaakt is en dat die toen zei, dat die ouders misschien zeiden van ja, dag, uh, het is met een Z, dat heb ik toch zo gezegd. Oh, die meeuw. Daardoor je. Niet, uh, niet, niet meegekregen. Het is gewoon. Het, het, zijn naam is anders gespeld. Het is gewoon iemand anders, klaar. Het is een nou, vreemd Nee, maar het is wel een mooi spaarpotje. Het is. Uh, het is, het is Sport, zorg, daar ligt het niet aan, maar het is meer van... Ga naar zoeken, voorzien. ja, het, het is mijn spaarvarken, ik weet het gewoon. Mijn naam staat er niet op, maar het is wel mijn spaarvarken. Zo'n gevoel krijg ik erbij. Ja, maar het is ook maar jammer goed. dat er dan niet een leuk, uh, leuk briefje in zit of zo. Ja. Ja. Ze hebben me niet stuk geslagen om te kijken of er nog een uh, fortuin in zit? Nou ja, dat zal haast wel zal, dat zal niet. Nee, niet hè? Denk je even wel? Ja. wordt met rund gestralen, wordt hij hier bekeken. Kijken of er nog de moeite waard is. Ja, om, ja. Uh, diamanten of zo. Ja, dat hij door midden wordt gesneden en dan later weer aan elkaar geplakt wordt. Dat oh. zou best nog wel kunnen. Oh. Ja, waarom oh, ja. Nog niet? Als het de moeite waard is, maak je hem er open. Natuurlijk lijkt me wel. Oké, okay, lekker. Pom is een Nederlands bandje. Leuk plaatje. Gewoon simpelweg Kim... joke Happy Stead Alright Radig. En Lonnen Toebak leeft. What a beautiful morning. Turn on the radio and let's have some music. Help me it's all moving too fast. Edits. Neem je de beslissing om? Of toch? Zijn 17 tracht hij op bij Glastberry Festival. En uh, hij is actief vanaf 2011. Hij dus is vanaf zijn 17 al fanatiek muziek aan het maken. En dat doet hij niet onverdienstelijk. Dit is een van de rustige platen die hij maakt, maar je kent hem natuurlijk allemaal nog meer. Van een heel andere plaat natuurlijk, dat toch een beetje apart was, dit. Was dat? Lightning Ball. Je deed hem met je auto aan, later had hij nog wat stevige gitaarwerk. Maar goed, momenteel zit hij even in het dipje, omdat. Wie uh, heet is het voor mij opgenomen in. Nee. Amsterdam, als ik naar een videoclip kijk. Dat is grappig. Oh, Goed, of Engeland nou, oh. kan ook. Ik had die dagen niet steden nog wel eens door elkaar. Nee, volgens mij is het Amsterdam. Goed, het is Tobakleeft. Er voort trouwens nog een Nederlands Het heet Pom. En dat heet het simpelweg Kim. Ja, ken Pom. Kim is een appeltje. Pom, denk ik. Kom ja, je een appeltje schillen? Ja. Pommetje. Oh, oké, okay, even een pommetje. De Pom van het Vinker. Uh, het, het, het, het is uh, 20 minuten over 8, bij Tobakleeft. Fijn, de toestel op aanstaan. We ja. kijken de wereld in. En wat, uh, wat treft ons over daar? Ja, ik zie hier over de Russen en corruptie. Ja, dat vind ik altijd wel interessant. Want het schijnt dus zelfs dat de Russische anticorruptiedienst beelden vrijgegeven van een villa van een corrupte ambtenaar. Zelfs die Russen slaan, staan er stijl van achterover. En uh, ja, het is ook al bekend hè, van uh, president Poetin, die het bestrijden van corruptie tot speerpunt van zijn beleid heeft gemaakt. Heeft bezit naar verluid een gigantisch paleis aan de Zwarte Zee. Ja. En er is een documentaire over uh, ja, op Netflix. Toch staan zelfs de Russen nog versteld en geven ze ongelijk. Want als je het beeld ziet van Alexei Safonos denk je dus te maken te hebben met het paleis van het tsaar, Een vrijstaande villa met barokke inrichting. Barok. Barokke. <laughs> Barok, van de barokten. Ja, ik snap het wel, maar het is ongelooflijk. Rijkelijk je je verstierde steek. plafonds en het klapstuk een gouden toilet. Je wordt er wat drukker van, van zo'n ja. inrichting. Ja, ja, maar echt een badkamer die is dan gewoon net zo groot als mijn woonkamer. Dat vind ik dan ook zo bijzonder. Ja, al als dat goud. goud ook gewoon, ja. al die drukheid en die friemeligheid. Ja. En, oh. en deze man die was dus niet eens een tsaar, die tsa Die was een officier van de lokale verkeerspolitie in Stavropol... Een stad met ruim 300.000 inwoners. En uh, ja, ze zijn dus opgepakt uh, voor het aannemen van steekpenningen. En ze hebben zeker 19 miljoen roebel ontvangen. Maar dat is maar 220.000 euro. Dat oh. vind ik dan wel weer meevallen. ja yes, zeker. Dus uh, nou, ik zal het uh, artikel even delen. Maar het lijkt wel een museum. Zal ik daar echt regelmatig dat er geen Oh, het is wel mooi dit, zeg. Oh, dat vind dit mooi, zeg. Oei, kijk, dat nou, is ook mooi gemaakt. Dat... Zeg, dat goud daar ook. Ik vind dat, uh, dat barokken, dat zie je ook, toch ook wel veel in, in woonwagens. Ja, ik wil niet rotten maar... Uh, dat, als dat je is van brok, brok met, met, met, met van die gouden hondjes met gouden snuitjes. En ja. van die gordijntjes. En die Het is natuurlijk en. wel leuk. In een strak interieur. Oké, okay, mag wit, grijs. Nee, dat hebben we ook gehad. Maar dat goud, dat wit maar, dan goud dan stond, is een beetje... Ja, ja, goud. Nou ja, goed. Ja. Je hebt natuurlijk tegenwoordig van die gouden uh, beeldjes. Weet je, van die gouden hondjes. of Dat ja, is dan wel ja, leuk om nou, ergens neer te zetten. Dat ook als, als statement. of Gewoon als gimmick. Weet je of een schilderij van een huilend zigeunen. Jongetje in een... Compleet raar interieur. Dat je denkt: wat moet die daar nou Dat Maar het is leuk om gewoon te chockeren, om zoiets op te hangen. Maar goed, om je alles goud te laten bekleden... Ja, nou ja, het is wel dat een statussymbool, hè? Ja, zeker. En niemand mag het zien, ook bijna. Want, ja, ja, juist het is, wel, Het is betaald mij. door de belastingbetaler daar, volgens mij. Ja, ja, ja. ja. ja. Het is niet bedoelend dat iedereen het ziet. Nou, op te doen natuurlijk over de, de, de, de coronapas. De, de QR-code, dat is ook... Die je krijgt als je het op twee keer gevaccineerd bent. En die, wordt veel snel wordt die uitgereikt natuurlijk. Want als je na je tweede vaccinatie meteen al neemt... dan kan je nog besmettelijk zijn of ziek worden... of weet ik veel allemaal. Dus het schijnt dus als je je naam maar een klein beetje verkeerd spelt... dat je dan niet die QR-code geeft. En dat schijnt echt wel heel veel mensen er last van te hebben. Iets van 153.000 mensen die, die krijgen dan die QR-code niet. Vooral omdat ze dan soms hun geboortedatum niet invullen. Dat hebben vaak de asielzoekers daarmee te maken. Die hebben het destijds niet ingevuld. En dan kan de computer, het systeem kan jou niet vinden. Dan besta je niet. Dus dan oh. krijg je die code gewoon niet. Dus kan je niet op vakantie. Dus dat is uh, ja, bizar. Dat is toch wel uh, irritant. Ja, maar ook zo'n geel boekje, dat heb ik niet. Heb jij dat? Ik heb zo'n geel boekje, ja. Van ja, maar vroeger. de secretaresse reed Vroeger, van vroeger. Of weet ik nog... niet hoe ze eraan komt. Oh. Door de Hommelmarkt, denk ik, gekocht. Voor iemand anders. Oh ja, ja. Met alle stempels voor andere ziektes. Dat zit je helemaal goed, natuurlijk. Ja, gewoon een naam eroverheen geplakt. En dan ben ik in één keer voor alles ingent. Lijkt het wel. Ja. Maar goed, dit is wel een serieus probleem. Want dat zijn toch 153.000 mensen die gewoon denken dat ze gevaccineerd zijn. en allerlei dingen kunnen doen, niks daarvan. Je moet er gewoon nog veel werk ervan maken om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Dus uh, wees gewaarschuwd. Als je je naam hebt, ook Danielle, weet je wel... met van die dingetjes, puntjes die naar boven puntjes dan, erop. Of zo'n tremé, Of uh, noem je dat ding? Trema. Trema. Zo'n zo zo zo zo zo streepje ergens boven. Als je die niet even wilt, dan word je niet herkend. En dan besta je gewoon, die dames en heren. Nou, leuk om te weten. Come Mr. Blue Sky. Always <laughs> high energy. Ik heb zijn boek nog niet gelezen, maar... Uh... Deze muziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Jazeker, dat zou je thuis niet rijden. Dat geloof ik ook wel. Jan Derksen is er ook. Uh, dit was uh, uh, Lucas Hemming. Straks dan trouwens. Luc Hemming. Ja, de, de, de, de, de, de een heet Lucas Hemming. De ander heet Luc Hemmings. Ja, hoor je het verschil? Nou, het is alleen een E en een A is het verschil natuurlijk. Dat begrijp je ook wel. Goed, het was de nieuwe plaat Mr. Blue Sky. Straks de Zandvoortse berichten... Missing en de uh, nog even is de toch aandacht. Die van uh, sorry. Ja, die heeft ook Mr. Blue Sky. Oh, dan ja, pikken niet. gewoon de titel van elkaar. Ja, een titel mag wel Japan. Dat mag je wel doen. Ja, wel ja, Summer Time. Moet dat maar eens in. Wat voor platen krijg je dan al ja. niet? Oh, ja. ik. Zullen we eens even een zomerse platen uitzoeken, Nou, dan krijg je Summer ja. Dat is helemaal geen punt. Ja, goed. Vandaag ja. nog een demonstratie in Amsterdam. Vindt vriend van mij gaat erheen. Uh, vrijheid voor mensenrechten en uh, democratie, weet je. Omdat natuurlijk alles wordt ingeperkt. Er komen steeds meer verhalen of feiten feit dat je zonder vaccinatie nergens naartoe kan. En dan kies je dan toch zelf voor? Hè? Als je niet gevaccineerd bent, kom je gewoon nergens binnen. Je nee, weet nou, het die, gewoon. Nou, die Johnson van Engeland, die zegt het toch ook? Ja. Ik, moet, ik vind, ergens, ergens heeft hij, ja... Ik... Ik kan eigenlijk geen ongelijk geven. Want jullie hebben alle kans gehad om je te vaccineren. Ja. En nu laat het gewoon los. Alles gaat open. Alles gaat Zoek open? Zoek het uit. Ja, ja. En, je, ja. ja. Leuk, en als je doodgaat, is het jouw verantwoordelijkheid gewoon. Ja, had je maar moeten laten vaccineren. Maar ja, ik heb wel weer horen vertellen. Ik weet ja? niet of het waar is. Ja? Dus dat geef ik gelijk toe. Dat in... Uh, Israël, dat er een aantal mensen in het ziekenhuis waren opgenomen. Dat is één artikel maar hoor. Ja? 50, 60. En, en die hadden, hadden allemaal hadden zich al volledig gevaccineerd. denk, Waarom kom je dan nog in het ziekenhuis terecht? Dan zou je misschien wel ziek worden, maar toch niet zo heftig. Nee. Dat vind ik dus, dat moet ik nog even uitleggen. Geen garantie dus. Maar je nee, telt de deur hè? Ze we werken langzaam naar een derde prik. Mensen met een auto immuunziekte daar zijn wij natuurlijk ook een onderdeel van. Precies. Wij wordt geadviseerd om een derde prik te gaan halen ja nou, ik heb afgelopen Wanneer? Don net heb je die daar al gehad? Dat? Nee, de nee, tweede heb ik nog maar net gehad, oh. donderdag. Okay. En uh, mevrouw zei, voel je nou die arm of niet? En zij erin knijp. Ik zeg, ja, nu voel ik hem wel, zeg. Jezus, hou eens even op, je gek. <laughs> <laughs> wat wil je nou? Pijn ja, Ik kon er bijna niet op slapen. Oh? Nou, ik zeg, ik weet niet uh, waar, het, waar je waar het vandaan haalt. Maar ik voel wel wat. Als je heel hard drukt voel ik wel... Ja, oké, okay, daar, heeft, daar heeft een naaldje in gezeten. Ja, maar dat, dat, dat heb, ik heb je gewoon met de gewone ik Heb je dat ook? Ja, die heb ik nooit gehaald, dus dat weet ik ja, niet. Ja, ik altijd. En, maar maar dat, dat voel je ook. En uh, zeker de kleine kinderen die dus uh, een eerste DKTP krijgen... die Free, Kikus, Titano en Tetanus en Polio... Oh ja. die zijn er ook naar van. Die zijn er echt wel naar van. Ja, ik okay. heb ook echt nog foto's uh, van Jantje Lach, Jantje huilt weet je wel. dat is heel ja, ja, dit, dit is wel, dat, soms denk ik, ben, ben ik nou een beetje een overloper. Dan denk ik van, nou jongens, laat het allemaal maar gaan. Jongen. Ik, ik, ik, ja, ik heb er zoiets van... Ik ben, ben een beetje wacht op de volgende stap. Weet je, wat gaat er nou gebeuren in plaats van dat, met mijn hakken in het zand... te zeggen, dit wil ik allemaal niet. Nee, ik heb die prik gehaald, dus ik kan niet meer terug. Dus het is nu klaar. Nee, je kan hem niet meer... Ik ben eigenlijk gewoon nieuwsgierig ontbreken. wat er nou allemaal gaat gebeuren. Gewoon allemaal. Weet je wel? Ja. Ik, ik denk misschien dat we een discussie moeten gaan. Wat is vrijheid? Als we nou zeggen maar een beetje uh, kunnen definiëren wat is vrijheid. Dat vind je heel belangrijk... Dat schrijven we op een briefje. En de rest pakken we gewoon allemaal af. Om te controleren om voor je gezondheid. Ja, nou, nou, ik zou zeggen... Je vrijheid is je gedachten. Je vrije gedachten vind ja. ik ook best verontrustend. Mensen kunnen hele vrije gedachten hebben die echt fout zijn. Dus daar moeten we ook nog iets voor bedenken. Maar dat is nu nog vrij. Je gedachten mogen. Maar als je met jouw uitlatingen, met jouw gedrag mensen kan beschadigen... is dat strafbaar. Weg. Weg, mensen. In de gevangenis, denk ik meteen dan. In de gevangenis? Ja, in de gevangenis. Oké, okay, Nou, ik wil eigenlijk voorstellen dat luisteraars eventueel via Messenger... gewoon even zeggen wat zij eronder verstaan. Gaan we ze allemaal in een pot doen en dan gaan we er af en toe eentje uithalen... en even over discussiëren. Wat is, uh, wat is vrijheid? Wat, wat, wat, wat je, wanneer voel jij je beperkt in je vrijheid? Ja, in voel dat... jij je beperkt in je vrijheid omdat je een kaartje moet kopen... voor je de bus in kan? Ja. Dat is bijna hetzelfde als de QR-code. Bijna wel ja. eigenlijk, ja. <laughs> ja. Anders mag je niet mee, moet je lopen. Nee. Ja, dat geldt ook voor die feesten. Ja, eigenlijk wel. Ja. Daar gaat het een beetje naartoe. Het is gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Maar wat ik wel waanzinnig vind, is dat die QR-codes... Uh, dat je, dat je, als jij gewoon op vakantie wil en je moet dus een test doen... Ja? dat er bepaalde straten heel duur zijn om, daar je, om je daar te laten testen. Ik hoorde van mensen die kwamen uit ergens een van de Scandinavische landen... die hebben duizend euro betaald... Oh. omdat ze, ze wilden hun vlucht halen en zo. En, uh, nou ja, in Gosland dan maar. Ja? Maar ik, dan denk ik van ja, hier in Zandvoort heb je ook een adres... Kost of 40, maar als je nog een, cer een mooi certificaat wil kost 80. Ja, Oké. Okay. Dan denk ik van, nou ja, ik heb die prikken. Ik hoef het allemaal niet te doen. Dat is, is zo'n zo veter-diploma die je er dan bij krijgt, zeg maar. Ja, ik weet het ook Zo'n strik je. van, Oh, hoe mooi diploma wil je bij dat je in je scho schoenen kan strikken? Ja. je ja, heel mooi, met gouden letters. Oh ja, kan je ja. naar Poetin toesturen? Leuk. Ja, maar, maar hij is maar zo lang geldig. Dus waarom wil je zo'n mooi ding ervoor hebben, voor hebben weet je wat? Nou, daar kan, nou, kan je weer een mooie vlog van maken. Je. Kijk, want ik... Ik ben daar allemaal geweest. Ik ben daar stappen. allemaal geweest. Ja, ik heb me daar waar. laten prikken en daar laten testen. Kijk eens, ik heb alle straten in Nederland gehad... om te laten testen met zo'n staafje in mijn neus. Goed. Skellens. Checken. Laten we hopen dat dat niet zoveel komt. Dat zoveel skellens komen. Goed, straks de Zandvoortse bericht hier... op uh, de studio gedaan is. Easy life, maar eerst even. Is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 Skeletons. Six feet deep light Could have been so sweet bro Skeletons. Fasting your seatbelt, call the police when I start to believe it. Scallons. Everybody round here's gone. Everybody round here's gone. One at a time they all Oh the lekker music keepers too buggling u heeft de muziek uitgezocht. Nee, dat heb ik niet gedaan. Ja. Easy life, leuk like beentje, apart beentje. Skeletons! Life is a beach! Niet a bitch, is a beach! Precies. Ik wil niet een van je skeletten zijn. Oh, had jij een afspraak vandaag? Er iemand aan nee. de deur. Doe me niet ik het anders, op. Straks komen ze voor die verplichte vaccinatie. Ik weet niet hoe dat zit. Of als je je zomaar aan kunnen bellen en je gewoon uit het huis van aanslepen. U had hem nog niet gehad, dan zetten we hem hier even persoonlijk. Gewoon voor u. Helemaal geen punt. Als u nog verder wilt deelnemen aan deze maatschappij. Goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Het is namelijk uh, half... Zandvoortse berichten. Ja, museum in het Raadhuisplein. Het uh, Raadhuisplein is vanaf 1912, staat het er al. Vroeger was het een politiebureau, in 1912. En, uh, nu verdeeld, uh, en nu is het verdeeld. Nu is het onderste gedeelte. Je hebt nog een trouwzaal waar je natuurlijk uh, nog kan trouwen. Maar er wordt eigenlijk niks meer gedaan. ons gedeelte. En daar hebben ze nu zeg maar een museum gemaakt. Een pop-up museum. Met vier thema's. En ze hebben nu als hoofdthema hebben ze de geluidsdragers. Van Jelte Altema. <coughs> hij is eerder al, uh, heeft hij al gelobbyd. Toen nog hadden ze geen ruimte voor. En geen zin in hem of zo. Toen is hij naar Haarlem gegaan. Echt naar de concurrent. Misschien. En uh, nu heeft hij daar een, een plek en hij heeft heel veel spullen. Het is ooit begonnen met een kofferlangspeelplater. Hoe uh, noem je dat? Een uh, kofferlangspeelplater? Nee, een, een platenkoffer. Een platenkoffer. Nou ja, goed. Uh, en uh, op het Waterplein had hij uh, gekocht. En later kreeg hij een, uh, een wasrol van uh, Edison. Thomas Edison. Dat is een bijzonder ding. Dus uiteindelijk heeft hij steeds meer uh, uh, verzameld. Hij heeft een gigantisch verzameling. Het is heel mooi aangekleed, ook als je naar de foto's kijkt. Is ook dat hondje erbij natuurlijk. Van uh, his, uh, his Master Voice of zo. Maar dat zit erbij. En uh, nou goed, er zijn er verder ook nog andere uh, attributen. Car Art is er te zien. Dat is van uh, de uh, oud oudcoureur Michael Bleekemolen. Die heeft er ook dingen neergezet. Dus het uh, is mooi aangekleed daar in de kelder van het raadhuis. Ja, je ja? hebt wel ook wel eens gaan kijken. Het staat wel op mijn schema, mijn bucketlist. Ja, daar bu bucketlist, echt waar? <laughs> Jooo, ja. wow, zeg jeetje. Ja, ik ik heb alles al gedaan. Niet nog gedaan het. dit. Ja. Uh, afgelopen woensdagavond zijn twee scooterrijders met elkaar in botsing gekomen op de rotonde op de Laan. De sfeer werd grimmig, maar na de ene partij besloot om de andere partij te filmen. Dat gebeurde rond half negen en we uh, stuurden van de voorste scooter rende plotseling uit, een week uit naar links. En daardoor reed de andere uh, scooter die achter hem reed tegen hem aan. Ze hadden het uh, makkelijk op kunnen lossen, maar het sloeg echt om toen de aangereden partij zich vijandig opstelde. En de tegenpartij begon te filmen met een mobiel. En daarop is de tegenpartij vertrokken, motoragenten zijn op zoek gegaan. Troffen de snur scooter met de opzittende aan, toch wel helemaal bij de Kleverlaan in Haarlem. Okay. En die werden weer gesommeerd om terug te rijden naar de plaats van het ongeluk. Al daar zijn schadeformulieren ingevuld. Motorambulance is gekomen, maar de verpleegkundige constateert dat er niemand fysiek gewond is geraakt. Geestelijk misschien, maar fysiek niet. Ja, een trots is gekrenkt. Dat is wel. Ja. Zijn het vetspaarrijders of waren het gewoon uh, scooters? Want dat is ook nog een verschil. De vetspaarrijders zijn net weer even meer haantjes dan de... Ja, dat je vroeger met die Krijterboys... Oh, oh man, echt, als je echt een beetje een mooie scooter hebt... Oh man... En of, of, of je leed hebt of iets... Echt niet. Ik heb nergens last van. Ik rij zo weer door. Uh, Pride at the Beach, anders en anders het is een onzekere situatie, ook door die corona. En de organisatie bevestigt dat de vijfde editie wel doorgaat, maar er komt een speciale jubileum-editie Maandag 2 uh, uh, tot uh, woensdag 4 augustus. En uh, je komt zo op alle kleuren, regenboog. Uh, ja, het is natuurlijk het thema. Is, uh, uh, wie ben je en om wie wil je houden? Hey? Nou, ja, dus en met wie je... wil je houden, ja. Dat leukste natuurlijk. Ja, ik denk dat je jezelf kan <coughs> zijn en dat je allemaal? mag houden van ja. wie je wilt. Dat maar is ja. En ze uh, gaan, gaan samen met Pride Amsterdam. En de parade komt er niet, natuurlijk, dat is wel lastig. Er komt wel een gevarieerde kunstroute. En een buitenexpositie. En de radio gaat hier aandacht aan besteden. En verder komt er een wandelroute langs gedichten... En ja, dat denk ik echt. De fanatieke Pride-at-the-beach-ganger... Ja, die heeft natuurlijk niks met kunst. Die wil gewoon uh, lekkere, wij Allee, lekkere wijven zien. Lekkere mannen zien natuurlijk. Die wil gewoon die wil spektakel. lekkere wil niet mensen. bij je gedicht staan. al wat oh, die diepsidig. Doe maar genderneutraal. Lekkere mensen zien. Lekkere mensen zien. Lekkere personen. Ja, sorry. Ik was even heel generaliserend. Ja, ja ik merk het. Maar ja, het is goed. pas uh, maandag over een week, hè? Dus ja. uh, je denkt al van... Oh, god... Uh, Moeten opschieten. Wat, maar het, wanneer, het, het was natuurlijk... dat hele Pride at the beach, dat uh, Pride-parade, uh, uh, was natuurlijk iets gewoon uitzinnigs, weet je wel. Dat was iets gewoon. Nou, om naar te kijken, dat was echt een spektakel. Ja. En nu gaan we met z'n allen wandelroute doen langs gedichten. De verdieping op te zoeken? Wat is dat voor een lulkoek dit? Dat gaat natuurlijk niemand doen. Maar ja, goed, het is een ja. leuk alternatief bij, ja, bij gebrek en beter. Ja, dit is het ook wel ja. uh, Hans van Pelf, dat is een cartoonist, uh, een salvage cartoonist... die heeft een cadeau gekregen van uh, onze eigen uh, Nick Meijer... die natuurlijk uh, onze burgemeester is geweest. Oh ja. Hij is speciaal gekomen om het eerste exemplaar... van een uh, speciale verzamelbundel van zijn beste cartoons... om die aan Hans uh, uit te reiken. Je ziet een hele gezellige foto van hem staan in het stand voor korant. Dat, dat ze dat glas heffen. Ja, en, hij uh, maakt hij vaak van die tekeningen. Ja, hele, hele, ja, echt simplistisch, maar het er precies uit wat, je, wat, wat er bedoeld wordt. Gewoon. Ja, soms, soms te simpel voor hem, soms heel kritisch en ook wel een beetje hard. Ja. En Nick Meijer is ook vaak door hem wel getekend. Omdat hij natuurlijk toen burgemeester was, dan moest hij toch wel even uh, iets ja, mee doen. Hier staat dus het boekje is uh, in een beperkte oplage uitgedeeld... tijdens een kleinschalige bijeenkomst in de Club 10. Oud-burgemeester Nick Meijer was, ondanks dat hij niet zelden in een cartoon figureerde... graag bereid om een dag voor zijn vakantie nog even naar Zandvoort af te reizen. Heerlijk. Ik vind het ook wel leuk om even naar Zandvoort te gaan. Ja, goed. Nou goed, andere berichten is dat onder andere... Uh, is, um, even kijken hoor. Oh ja, hier. Uh, Zandvoorts hulp voor getroffenen uh, in, in gebieden natuurlijk. Ik heb het over natuurlijk in Limburg en ja. in Duitsland. En ik heb het over Kimmy van uh, Schijk. Uh, je kent Havensnaker van Prakkie en... More. Ja, Praakje Simi in Schuik. Ja, dat, ja precies ja. voor de medemens was dat. Simi Xaya of zo, hè? ze zet altijd een tweede naam erbij. Oké, okay, nou die staat hier nu toevallig niet bij. Maar goed, ze, ze heeft uh, heel veel geld bij elkaar ge ja. gekregen. Ook heel veel spullen. En ze heeft ze ook, ook spontaan gekregen, uh, vervoer gekregen van alle chauffeurs. En uiteindelijk is er dinsdag met bussen en aanhangers naar Heerlen gereden. En uh, die spullen zijn ook voor België en voor Duitsland. En zelfs de onkosten van deze chauffeurs zijn ook allemaal betaald... Allemaal door mensen die uh, een bijdrage hebben geleverd. Top team, zeggen ze. We zijn heel blij ja, dat uh, deze actie. geweldig wat zij doet. Ja, uh, ja. mooi. Um, de komende week worden de uh, groente-, fruit- en tuinafvalrolcontainers... worden gereinigd. Dus echt met water en alles... Dus ik zou zeggen, zet hem even buiten. Dan uh, zijn, worden al die uh, eventuele maden die naar boven komen oh, ja, cool. en zo. En uh, die, al die viezigheid, die wordt gewoon lekker even schoongespoeld. Oh, ik vind dat altijd zo leuk werk om het zelf te doen. Ja? Oh. Ja, het grappige is mijn... Uh, Met een prikkertje omge... dan die maden uh, made pakken en dan uh, even, even op de barbecue. Zo, heel... Maar is dan moet je wel heel, die grote hebben. Heel veel werk. Heel veel. En groen bak staat namelijk altijd gewoon volop in de zon. Oh, ja. Dus dat, vooral als je dan wat vlees erin doet of zoiets, moet je geen krantje ermee doen, dan wordt wachten met je buurtbak. Dan heb je dan binnen een paar dagen heb je gewoon echt heel veel maden. En op een gegeven moment heb ik dan echt wel zo'n bak die je gewoon in de binnenkant echt allemaal wit ziet van de maden. Vind je dat leuk? Dat vind ik wel leuk. ja. Oh. En dan krijg je al, al, al gediert op af natuurlijk, hè? Die dat allemaal gaan opnemen. Ja, ze maken wel alles schoon, hè? Want het is ook als je wonden hebt. Ja, ja. En je zet er maden op, dat ze dan alle dode vlees. Dagelijks weggeven. doe ik dat, dagelijks. Mm. Nee, maar goed, uiteindelijk moet je hem zelf schoonmaken. Dat vind ik ook altijd wel leuk om te doen. Kijken of je die maden dan zich met zo'n tuinslang in je haar kan laten spuiten. Nou goed. Het is over de stand. Voor het is wel een gaan we veel meer. Uh, eerst maar eens even kijken of we nog geinige muziekjes hebben. Jawel. Fruitbart Beds is dit, en de uh, balconies. Zo'n instrumentje, weet je wel. Zo'n zo ja, zo zo harmonica die, waar je op kan fluiten, zeg maar. Weet je? Oh, leuk dit. Fruit Bats. Een knullig bandje uit Engeland vandaan. Uh, oh nee, dit is, dit is een Amerikaanse rockband. Sorry? Ik heb helemaal geen rock gehoord, hoor. Dit is, echt een, dit is niet een Amerikaanse rockband, maar goed. Ze hebben meerdere hits gehad. en uh, nou, Dit is een laatste plaat. Oh, je ziet iets meer rock in. Grappig. Ik vind uh, het meer country western. En het is meer country western? Ja, het is helemaal geen ja, rock. Kan, hier kan je op lijn dansen. Ja. Dat vind ik dan wel een, een, een leuke okay. idee van, is het rock? Nou, als je er op line kan dansen, is het geen rock. Het is geen rock. Nou, Fruit Beds. En dit was een oud plaatje net hoorde: Hamburg Mountain Song. Het grappige is dat, de videoclip zit ik me zo een beetje schuin nog schuin oog te kijken, Het gaat over de, de Bigfoot. Oh, grappig. Oh, grappig om daar altijd een, een, een paradijs op te maken, weet je? Om uh, iemand van de, van de band in een, in een, een groot uh, apenkostuum te hijsen en dan een beetje met die langlopende handen zo, weet je wel, zo een beetje door het borst heen te laten lopen. Als het leuk ja, ja, ja, Dit is altijd wel grappig om dat te doen. Goed. Uh, Toebak leeft, ja. ja Fijne toestelpaans. En ik kijk even in de krant. Onder andere uh, had ik uh, gelezen. En dat is wel... Uh, uh, hoop, ja, iets, uh, de kakatoes in Australië. En vooral in Sydney. Worden steeds brutaler. Ze zijn zo handig. op liever uh, bekkig. Dus ze kunnen het ook heel goed te babbelen. En uh, uiteindelijk zijn ze nu ook handig te zijn... met het openen van vuilnisbakken. En, oh, uh, het, dat zijn slimme vogels. Hoor. Ja, gedrag was begin 2018 al gezien... bij slechts een paar kakatoes in de buik, buitenwijk. En nu hebben al in 44 suburbs hebben ze gezien dat al die doen... al die faunusbakken openmaken. Uh, ze hebben natuurlijk ook een soort uh, krantje of een website waar ze op kijken. Dat ja, wordt, wordt helemaal doorgegeven. Ze hebben internet, dan kunnen ze op googlen hoe moet, doe je dat. Dan zou je denken: dat is toch weer eigenlijk de, de evolutie van de, de wijze en de duimvinger. Hè? Weet je, ja. Dat is de evolutie van de mensen ook. Je zou denken: dat zou communicatie zijn. Ze kunnen met elkaar communiceren. Oh, Misschien ja. hebben ze dat al hoog ontwikkeld. Dat weten we niet, dat kunnen we niet verstaan. Dus ze gaan nu met de, wijze en duimvinger uh, gaan ze ontwikkelen. Terwijl de daar kunnen ze alles mee openmaken. Ja, dat zijn ja. echt heel slim. Ja. In uh, Roosendaal was vorige week was er een, uh, een verdachte van drugshandel was uh, ge gearresteerd. En de politie dacht ook echt van nou het wordt gehandeld in drugs. En in de bosjes vond de agent ook echt zakjes met hennep... die daar net vermoedelijk door de verdachte waren weggegooid. En hij had een hoop geld bij zich. Terwijl de agenten zijn auto gingen doorzoeken... werd hij uh, de, de, de verdachte dus geboeid in de politiewagen gezet. Maar hij is er dus van doorgegaan. Met de politiewagen? Ja! De politieauto is teruggevonden. Was het, was het een stagiair of zo die hem achter het stuur had gezet? Ik denk het ja. Yes. Maar de, de politieauto is teruggevonden van de verdachte ontbreekt ieder spoor en er wordt nog onderzocht hoe hij er met de auto vandoor kon gaan. Want meestal worden toch achterin gezet. Ja, er zit ook. En nog dan nog... kan je toch ook er zit een soort kinderslot op. Ja, kan er niet uit. Wat een domme agenda. Nou, dit is een hele creatieve man. Ja, zeker. Ik, ik denk dat ze deze man even goed moeten ondervragen hoe hij dat in godsnaam heeft klaargespeeld. Ja, ik vind het wel leuk. bedoel, je bent ook allemaal van die wilde uh, films van, maar daar gaat het niet zo makkelijk volgens mij. Dat is oké. Okay, ik zie dat dat is ook een Lego pistool, een ja. Glock, 19. Dat, een, ja, een block 19 staat erop. Ja. Leuk gedaan. Leuk gedaan. Maar ik Het weet is ook... wel leuk. Want zo leer je wel gauw hoe je een geweer in en uit elkaar haalt. Pst, een goed idee, zeg dit. Ja, <laughs> I'm Kalkart. Vooral het begin van de plaat, het aparte stemgeluid wat ze uh, laat horen. Het is een beetje apart, ontzettend geforceerd. I won't let you down, ze maakt leuke muziek. Ook Ja, heeft, af, af en toe heb ik dan een kanttekening bij, dat mag toch wel. Goed, het is toepakleefd, Fijne dat op aan uh... Oh, ik dacht dat het een Lego pistool was, maar wat is het net al over. Je dacht, misschien als luisteraar, waar hebben ze het nou weer over? Nou, we zagen het ook iets op internet, wat, wat was ja, dat dan precies? Het was een Lego pistool, nee ja? het was een uh, glok. Maar ik zie het nou te kijken dat de, de klokjes net weer stil blijven staan. Ja, klopt. Er hebt niks aan de klok. Nee, nee, nee helemaal nee. niet. Nee. Maar uh, er, er is dus in... Uh... Oh, ik moet, even, ik moet even terug. <lacht> het ziet eruit alsof een netpistool is. Eigenlijk ja, niet het is dit gewoon leeg gemaakt. Klok, maar ze hebben dus met, uh, uh, uh, met twee secondenlijn... hebben ze dus gewoon allemaal legoblokjes blokjes erop uh, gemaakt. Waardoor uh, uiteindelijk het, uh, uh, uh, het, het is een echt pistool. Hij ja. kan 500 schoten afvuren. Je moet waarschijnlijk wel steeds herladen, denk ik. Ja voordat hij stuk gaat, of voordat er een blokje afvalt. Ja. En uh, ja, ik Goed, denk zelf... Het is, het je wordt... denkt dan dat het een grapje is dat het geen echt is, weet ja. je wel. Ja, het is dat... wel, wel verwarrend, wat ik bedoel, dan de politie herkent nu van... oh, ze hebben iets in de handen, het zal het zwart zijn, het lijkt op een pistool, aanhoud die hap. Nu, oh, loopt hij met iets gekleurd in zijn handen of zoiets Ik weet ook niet wat het is, laat hem maar lopen. Ja, ja dan krijg je dat natuurlijk. Het is toch wel verontrustend. Ja, even kijken, want ze zeggen ook, de actie heeft wel uh, uh, gevolgen gehad. De Deense Lego, die uh, heeft een een uh, brief richting Utah... waar de, de winkels hadden... Uh, hebben ze uh, gedwongen om de verkoop te staken. En die wapens werden dus voor... Uh, rond de 4 en uh, 600 euro verkocht. Ja. En de eigenaar is gewezen... door zijn advocaat dat uh, Lego een punt heeft. Want die, die zei... Is het nou wel zo handig om een wapen op speelgoed te laten lijken. Is het wel zo handig? Ja, dat is mooi ik. gezegd. Hm? Je moet niet gelijk zeggen, het mag niet. Maar is het nou wel handig? Ja. Maar het bedrijf vindt dat het niet verkeerd heeft gedaan. Want mensen hebben het recht om hun eigendom aan te passen zoals zij dat Duidelijk. willen. Ook een punt. En dat is ook wel weer zo. Ja. Maar uh, ja, ik vind het uh, ik vind het toch niet uh, oké, okay eigenlijk. En ze willen eigenlijk, ze hebben, het was eigenlijk een soort statement wat ze deden. Het recht voor het verdedigen, uh, Het recht op wapenbezit. Dat geldt in de Verenigde Staten. En uh, ja, door de vele schietpartijen het land is... staat dit vaak ter discussie. Ja, de... Moet je eens kijken of mensen door uh, pistolen en wapens... om het leven komen in Amerika. Terwijl ja. in Nederland uh, zijn, zijn... Ja, ja, Peter R. toevallig. Dat ja. hebben we er natuurlijk niet over gehad, hè? Nee. Maar nee. Uh, de, de, ja, hier is het, uh, het wordt meer langzamerhand. Maar doordat wij natuurlijk het verbod uh, hebben op, uh, op wapens... Nou, dat dus kan je het niet zomaar kopen. Nee. Dus uh, daardoor is het wel een stuk minder dan uh, in Amerika. Ja, logisch. Ik bedoel, ja. hè? De volgende pandemie is natuurlijk ons de elektrische fiets... waar we straks heel veel ellende mee gaan krijgen, natuurlijk. Denk je? Ja, zeker weten. <laughs> elektrische fiets en slecht voor het milieu... omdat er zoveel stroom wordt gebruikt... En vraag het jezelf af. Is het echt nodig? Jezelf een kilometers fietsen dames en heren. Is dat echt nodig? Ja, oh, je fiets naar je werk. Dan is het goed. Maar goed, hoe komen we komen weer hier nou weer op? Ik wil, ik wil het over iets anders hebben. Asiel, migratie aan de zijlijn. Het staat vandaag in de telegraaf te lezen. De statushouders uh, die krijgen toch heel veel uitkeringen. En uh, dat schijnt steeds meer te worden. Dat ze de uitkering aanvragen. En uh, we hebben een periode gehad dat er hier uh, vluchtelingen kwamen. Uh, uit Iran bijvoorbeeld. En dat waren allemaal vrij hoog opgeleide mensen. En die konden vrij snel weer aan de bak, te ko aan de bak komen. En toen hadden we ook een periode dat er uiteindelijk mensen kwamen uit Iran. En die waren ook minder hoog opgeleid. Maar ook nog wel plaatsbaar in deze maatschappij. En momenteel komen er veel meer mensen uit Eritrea, Uit uh, Afrika. En die zijn minder hoog opgeleid. Vragen vrij snel een uitkering aan. Krijgen dat ook. Hebben ze er ook recht op. Maar uiteindelijk komen die ook niet zo makkelijk meer in de maatschappij. En uh, dat is wel dat, ja, de baat ons zorgen. Het is natuurlijk uh, wel belangrijk dat ze iets gaan doen hier. En uh, dan hebben ze ook twee voorbeelden van onder andere Syrië, Rami... en uh, een, een Turkse man, Momet... die uiteindelijk alle twee binnen korte tijd aan de bak zijn gekomen. De een is dan tegelzetter geworden, heeft de apparatuur aangeschaft... snelle cursus gedaan... Cursus om tegel te zetten. Nee, cursus Nederlands. Hij is vrij snel Nederlands gaan leren. En het succesverhaal komt toch bij het feit... dat ze toch alle twee heel snel Nederlands hebben geleerd... om zo op te kunnen gaan in de, in de, in de Nederlandse de cultuur. Meute. Ja, heel verstandig. Iedereen heeft recht op zijn eigen cultuur. Maar je moet je toch een klein beetje aanpassen, lijkt het wel. Dat schijnt toch wel een succesverhaal te zijn in dit geheel. Ja. Goed, nou, even het de laatste plaatjes voor negen uur. En straks nu ook na negen uur uh, de, de, natuurlijk een stukje geschiedenis. Leuk, laten we het maar even horen wat het is allemaal... Wat hebben we hier? Oh ja. Klaar, rooms krans. Like like they hotel. And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 Haar vorige plaats. Oh, so. Het is allemaal een beetje hetzelfde. eigenlijk. Claire Rose, Rosecrans. En uh, ze heeft een EP'tje uit. Het heet Six of a Billion. En dit was. Hotel. Zeker. Nou, pakken mensen het hotelletje. En zeker hier in Zandvoort. Het is niet onverdienstelijk om het hotelletje af en toe te pakken. Nou, je noemde dit dan natuurlijk ook, afgelopen week. Hoopte we over Peter R. De Vries. Ja. Gisteren zag ik hem nog even te kijken naar zijn broer. En uh, die wat dingetjes liet zien. van wat, zij, wat hij zo mooi vond aan Peter R. De Vries. Dat hij zo groot was gegroeid. En, en dat hij ja, een verdieping heeft gekregen. En uh, een toespraak liet, liet hij horen. En uiteindelijk wil hij erop aansturen. om uiteindelijk nog een straat naar hem te gaan laten vernoemen. En dat is nog wel een klusje, geloof ik. Om een straat naar hem te laten vernoemen. Want er is heel Papierwerk. En het Weetra is een, een, een, beetje, ja, een beetje ongebruikelijk ook in Nederland. Maar je weet je het is dit de eerste ja, keer. Bedoel, de ongebruikelijk? Ja, dat is ongebruikelijk. Dat zijn maar goed, dat, dat, kunnen we, dat kunnen we veranderen. Ik, bedoel, ja, ja, ja, ik, ik, vond, ik vond het soms een hoogst irritant mannetje. Maar hij heeft goede dingen gedaan. Ja. <laughs> maar ik bedoel maar hij had niet de beste manier om zichzelf te presenteren. Maar wat ik wel heel cool vond... Nee? dat hij pas geleden dan meedeed met... Uh, uh, dat hij uh, als uh, drag queen opkwam. Ja, dat vond ja, ik wel is, heel dat goed. Dat is onbegrijpelijk. Heb jij dat gezien? Ja, nee, dat soort dingen kijk ik niet. Nee, ik maar, even, uh, van, wat het doe was je nou daar? Verrassend was dat. Het was zeker verrassend. Ja. En het was, dat was hem ook niet vreemd om iets verrassends te doen. Nee, ja, ja, ja, ja. dat is ook wel weer. Ja, goed, die man heeft zoveel goede dingen gedaan. Dat is echt bizar geworden. Het ja, is gewoon irritant! Daar kan je nooit overheen komen. Nee. nee. Als je, wilde je een poging wagen dan? Nou, nee, nu niet meer. Nee. Dat kan ik echt helemaal vergeten. Gewoon nou ja, goed, de man die dat gedaan heeft. Twee mannen zitten daar gelukkig voor vast. En ik ben benieuwd wat, wat eruit komt. Ja. Ik bedoel, het heeft natuurlijk ook te maken met het bedreiging van de rechtsstaat en de hele zooi. En, en, ah, alles hangt er vast natuurlijk. Het is niet zomaar iemand die, ver, die vermoord is. Er hangt er een heel verhaal aan vast natuurlijk. Goed, je, je zit te kijken meteen naar, naar Peter R. Dat, ja, dat is hem. drag queen. Nou, het, het, echt, dat vind ik echt een goede stap in zijn carrière om dat gedaan te hebben. Ja. Nooit begrepen! waarvoor nou, voor die stapjes gemaakt. Goed, laatste plaatje voor 9 uur. Even een lekker barspartijtje. Michael Kiwanuka is hierbij uitgenodigd. Het is uh, Britannia Howard. Ik kende het nooit. En nu wel dus. En het heet 13th Century Metal.